9 uur, Joboot met het NOS-journaal. Wethouder Jos van Rij van de Roermond legt al zijn politieke functies neer. Dat heeft hij zojuist aan het begin van een extra raadsvergadering gezegd. Hij stopt als wethouder en als eerste Kamerlid voor de VVD. Van Rij wordt verdacht van ambtelijke corruptie en het lekken van informatie. Het Openbaar Ministerie beschikt over een opname van een telefoongesprek, waarin Van Rij als adviseur van de Vertrouwenscommissie die een nieuwe burgemeester voor Roermond moest zoeken, twee vragen doorspeelde aan burgemeesterskandidaat Ricardo Offermans. De VVD'er Offermans heeft zich vandaag teruggetrokken uit de procedure die nu opnieuw wordt gestart. Van Rij kwam vorig jaar ook al in opspraak. Hij laadde de schijn van belangenverstrengeling op zich. Hij besliste enkele keren over zaken die te maken hadden met een projectontwikkelaar met wie hij bevriend is. De gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag, heeft om gezondheidsredenen zijn ontslag ingediend. Eind september ging hij voor een medische behandeling naar de Verenigde Staten. Na terugkeer op Curaçao is hij tot de conclusie gekomen dat hij zijn werk niet volledig kan hervatten. Frits Goedgedrag was van 2002 tot 2010 de laatste gouverneur op de Nederlandse Antillen. Na de opheffing van de Antillen was hij de eerste gouverneur op Curaçao. De gouverneur is de vertegenwoordiger van de koningin op het eiland en fungeert daar als staatshoofd. Goed gedrag wordt voorlopig vervangen door waarnemend gouverneur van het pluim. De arrestatiebevelen tegen Tanja Nijmeijer zijn tijdelijk ingetrokken. Ze kan daardoor meedoen aan de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering in de Cubaanse hoofdstad Havana. Ze mag niet buiten Havana komen, want dan kan ze wel worden gearresteerd. Tegen Nijmeijer lopen twee arrestatiebevelen. Het intrekken van de bevelen geldt alleen voor de periode dat de FARC onderhandelt met de Colombiaanse regering. Als de rebellen de onderhandelingen afbreken, zijn de arrestatiebevelen weer van kracht. Sinds vorige week onderhandelen de FARC-rebellen met de Colombiaanse regering in Oslo. Volgende maand verplaatsen de gesprekken zich van de Noorse hoofdstad naar Havana. Het weer vanavond en vannacht nevelig en kans op mistbanken. Morgen droog en rustig najaarsweer. Wel eerst nog mist en bevolking. In de middag zonnig het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Aanweb verkeersinformatie. De A348 vanuit Arnhem naar Doesburg... is tussen de steeg en Doesburg nog steeds afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Met Ermen Wenemars praat ik zo meteen natuurlijk... over het sportschandaal van de afgelopen jaren. Landsgate. Jij bent, ik had net Jack van Gelder hier. Ja. En die werd er, die werd er echt een beetje, een beetje mismoedig van. Jij ook, hè? Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee ook. Want het, het, het wordt ook alleen maar meer, meer, meer. vorige ja. week hebben we het er al over gehad. En nu moeten we het er weer over hebben. Want ja, het is ook gewoon echt nieuws. Het is ook gewoon headlines. Lance Armstrong is nu echt definitief voorbij. Ja, het is de UCI. heeft hem verbannen voor de rest van zijn leven. Je bent wel echt nog steeds... Je wordt alleen maar kwaaier, heb ik nou, het idee. Nee, ik word, ik word boos, omdat het ook hoe groot Hij was ook een grote held voor mij. Ja. Dus als hij dan zo doet, dan is het ook extra erg. Zometeen gaan we het hebben over met uh, Sebastian over hoe gaat het nu verder met ja. Lens? Wat gaat hij doen? Gaat hij zich ergens onder een we... steen verbergen? Of komt hij met ja, een soort vraag? Het is dus heel leuk om daarover na te denken. Wat zou hij gaan doen? Dat gaan we zo meteen doen. Maarten maar en René van der Vlucht die zijn van de Wageningen Universiteit... alle twee afgereisd naar Noord-Korea. Net terug, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. De eerste Nederlandse officiële handelsmissie. Ik vroeg me af, wat voor souvenirs neem je mee vanuit Noord-Korea? Hm. Posse, voor mijn dochter. <laughs> Altijd weer die posse. <laughs> Uh, ja, dat, die stokjes, met, ze hebben metalen stokjes, die stokjes. een beetje anders ja, op te eten, ja. Ja. plus een soeplepel. Hebben ze daar metalen stokjes, ja, geen houten? Het, nee, dat is echt oh, anders. want? Dat weet ik niet, maar dat is de traditie daar, je hebt altijd metalen. Maar ja. ze hebben geen bamboe daar, ja, zie je weinig. Ja, ja. Ja. ja, dus dat is typisch hm. Noord-Koreaans. Goed, nou dan weten we dat alvast, zo meteen uh, wat jullie daar allemaal hebben gedaan en of wij als Nederlanders daar een beetje geld kunnen gaan verdienen. Wil je meepraten, lieve luisteraar? Dat kan natuurlijk, hashtag BNN Today op Twitter. En wil je meekijken op radio 1.nl, dan klik je op de webcam. Today's Topics. Ja, we beginnen met today's topics met nummer 5. Daar staan drinkwaterproblemen in Hendrik Ido Ambacht en Ridderkerk. Zo'n 50.000 mensen in Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht... hebben vanochtend zo'n twee uur lang zonder water gezeten. En dat kwam door een breuk in de waterleiding. Nou, dat lek is weer gedicht. Er komt weer water uit de kraan. Maar iedereen krijgt het advies om het water eerst even drie minuten te koken... voordat je het gaat gebruiken. En dat is een voorzorgsmaatregel, omdat er misschien wel grondwater in de leidingen terecht is gekomen. De leiding was stuk door een breuk. Ja, uh, wat er gebeurd is, is dat er een, uh, een groot lek is ontstaan in Ridderkerk, aan de Rotterdamse weg. Uh, en daar liep heel veel water uit. Uh, en daardoor, uh, dat, dat merkten de mensen in heel uh, Ridderkerk... en een groot gedeelte van die door Ambacht... doordat ze de kraan open draaiden. Uh, en eigenlijk weinig tot geen water uit de kraan kregen. Het duurde een paar uur en toen was de breuk weer gemaakt. Ja, hij is weer gerepareerd. En uh, mensen hebben inderdaad weer uh, gewoon uh, kraanwater. Uh, met inderdaad de opmerking die je al maakte... Uh, dat we adviseren om uit voorzorg uh, het water te koken voor consumptie. Want het komt uit Amsterdam... De, wat? Hè? Waarom zou je dan... Nou ja. Anyway, het is dus een voorzorgsmaatregel. De leiding uh, waar het water daarheen gaat, die heeft drukloos gestaan. En daardoor is er een kleine kans dat er wat grondwater uh, in de leiding terecht is gekomen. Oké, okay. nou Joost, het is helemaal duidelijk. Ga het gebruiken, even drie minuten koken. En ik neem aan dat als je gaat douchen, dat je het ook even moet door laten lopen. Nee. Nee, okay. dat hoeft niet. Nee, nee. De problemen met het drinkwater <grijg> duren nog tot donderdag. Oké. Okay. En voor de zekerheid, het is geen Amsterdams water. Uh, wat, nou ja... Is het wel een vies in Amsterdam? Ja. Ja? Echt waar? Godverdamme. Oh, dat dacht ik al, ja. Op vier dan een grote brand in een basisschool in Breugel. Vannacht om half vijf kreeg de brand weer een melding. Toen die aankwam waren er al twee lokalen afgebrand. Besloten werd om één vleugel te laten uitbranden. Ja, vanmorgen kwamen alle scholieren uiteraard wel naar school... maar ze mochten niet naar binnen en ze waren ook verbijsterd. Het is, het is, toch, wel heel erg, het is toch wel heel erg erg. Want ja. uh, nee, dan moeten ze we wel allemaal, uh, we allemaal ja. zelf betalen, allemaal schoonmaken... Want eigenlijk wil je ook wel niet leren, maar ook kijk ook wel wel. Dus eigenlijk is het wel uh, jammer. Op zich is dus wel, ja. Maar al is het maar omdat je daar toch heel wat persoonlijke spullen hebt liggen? Hè? Je administratiecontracten, foto van je vrouw, je etwietje. Nee, ja, op zich wel. Meneer twee en zo. En belangrijke spullen zaten er ook wel in. En dat is allemaal nog weg, denk ik. Ja, dan gaat het om belangrijke spullen als dat ene mooie gummetje. Het potje t <lacht> dat je hebt gekregen met Sinterklaas. Het rolletje gekleurde plakband. Je liggevende stift en natuurlijk ook je krekpijp. Nou, gewoon zonde dus. Voorlopig blijft de school dicht. De andere acht lokalen, en onder andere de aula en de speelruimte van de school. Zijn door rook en waterschade ook niet bruikbaar? blijft over de vraag hoe heeft dit kunnen gebeuren. Buurbewoners weten het wel. De brand is gewoon aangestoken. Vandalisme, daar staan we niet van te kijken. Wat ja, je je denkt toe... vandalisme, waarom? Ja, het is hier regelmatig te doen met die hangjongeren en zo. Hier op het schoolplein en rondom de school. Dus je zou er niet van staan te kijken als het aangestoken is? Nee, daar staan we echt niet van te kijken. Nee. Denk eerder wel dat het aangestookt is. Ja, aangestookt dus, dat zijn de geruchten. Want ja, tuurlijk, hé, hey, je mag het natuurlijk niet zeggen, maar. We mogen het niet zeggen, maar. De omgeving, de mensen in de buurt, die denken van ja, dat is aangestookt. Op drie dan? Dat is <laughs> ja. Op drie, dat is het afscheid van de ijsbeer Fix. Die vertrok vandaag uit Diergaarde Blijdoop. Hij gaat naar een dierentuin in Zweden. Kijk, hij is nu twee jaar, hij is echt helemaal zelfstandig. En uh, hij speelt wel met zijn moeder. Maar ja, hij kan natuurlijk niet eeuwig bij zijn moeder blijven. Dat kan ook niet. Nee. Want in de natuur trekken ijsberen ook, als ze zelfstandig zijn, hun eigen pad. En nu gaat hij met uh, Ceci. Een jong ijsbeertje, bijna net zo oud, uh, uit oude Hans, Dierpark. Gaat hij naar Zweden. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Meid, dat is hysterisch helemaal toppieknal. Lekker naar Zweden met een Chickie on the side. Want dat is dus de bedoeling, hè. Fikt die moet van Stijn. Ja, of het echt tot een huwelijk zou komen, dat moeten we allemaal nog aanpakken. Uh, afwachten. Maar uh, we denken dat het een hele goede combinatie is. En er zijn ook weer uh, standboekhouders voor die dat allemaal uh, uh, uitpluizen. Dus uh, ja... Het is, het is een goede combinatie, denken wij. Maar hoe het uiteindelijk zal verlopen, dat moeten we ook nog afwachten. Ja, want Fiks die moet dus het puntje bij het paaltje gaan zetten. Op de wonderlamp wrijven, de kelder gaan witten, de koffer induiken... de oudste beweging ter wereld maken, de voortuin aanschoffelen... in de suikerpot roeren, pruimen op sap zetten en van wippenstein gaan. Ik heb wel nog steeds het beeld van dat schattige ijsbeertje op het, op het netvlies. Dat, dat is wel al lang niet meer het geval, maar vandaar ja, de snik in mijn stem. Aaibar uh, is Fix al lang niet meer. Want hij is uh, tientallen, zo niet, honderden kilo's inmiddels al. Hè? Fiks, denk ik. Fiks, die til je niet even op, Fiks. Fiks, eh, Fiks. die hebben we dus inderdaad vanochtend hem toch op moeten tillen. Fiks. Maar dat hebben we inderdaad niet uh, alleen gedaan, of met twee mensen. Nee, daar waren ja. wel zes, zeven mensen voor nodig om hem inderdaad uh, verdoofd in de, de kist te doen. Ja, en uiteindelijk zat Fix dus in de wagen en kon hij op weg naar Zweden, Zweden om daar een potje te fabel rubben. In de dierentuin liet hij een enorm gat achter. Dus zelfs, ik heb een beetje last van een soort uh, uh, ja, uh, uh, krimp in mijn buik. Van, dat, je, dat je afscheid van iemand moet nemen... dat je daar een beetje mistroostig van wordt. Doe een doe ijsbeer na. Ah! Doe nog eens. <laughs> Oké, <Okay. coughs> de reis van Fiks gaat ongeveer een dag duur. Ah! Op twee dan. Uh, een tragisch verhaal, jongens, uit Amsterdam. Wat is er hier aan de hand, weet jij dat? Een um, um, um, um, egentje zit vast. Het egentje moet eruit gaan halen. Maar de buisje kan niet weg... Nee. Het is wel zielig, hè? Ja. Wow, Superzielig verhaal. Een egel zat vandaag klem tussen een muur en een regenpijp. Ja, het gebeurt allemaal in Amsterdam. Het dier werd ontdekt door de tuinman van Amsterdam. Nou, ik was hier voor een blad blazen. Gelukkig niet met de bezem. En opeens zie ik hier wat beweging. Dat ik die blaadjes wegdoe. En daar dus kwam die egel maar toen kwam ik al tot de conclusie dat hij er niet tussenuit kwam. Nee, sterker nog, het stomme beest staat muur en muur vast. Kijk, hier zitten die pootjes, die zitten hier ook nog onder. Kijk, ik yes. heb er helemaal nog licht bij. Want ik, ik heb het natuurlijk geprobeerd, ik dacht eerst met zeeps op. Ja, ja. Dat heeft ze ook nog geprobeerd. Nee, nee, nee, nee, nee Want dat mocht weer niet van hun. Oh, flauw, hè. Wil je een beetje met zeeps op een egel losmaken? Mag het weer niet van die spelbrekers van de dierenbalanzen. Gebeurt er eens een keertje wat spectaculairs daar, moet het weer officieel worden afgehandeld door de loodgieter. Pff, boring. De regenpijp wordt losgeschroefd. Pff, pff, pff. Het egeltje komt nu omhoog. Dan is er bijna doorheen. Heb je hem? Adio. Adio. Is hij nu dood? Nee, hij is nog niet dood. Nee, maar wees niet ongerust, want dat duurde niet lang meer. Het heeft wat tijdje geduurd, maar uh, de operatie is geslaagd. Hey, ladies and gentlemen, we've got it. Het Eretz is trouwens echt overleden, jongens. Het is echt gewoon onderkoelingsverschijnselen. Dat is zielig, hè? Ja. Tot slot nog nummer 1, dat is de ontmastering van Lance Armstrong. The UCI will ban Lance Armstrong from cycling. And the UCI will strip him of his seven...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 Dat was vandaag he. op een persconferentie maakte de UCI bekend... dat Lance Armstrong wat hen betreft de Tour de France-titels kwijt is. En wat wel mooi is, he. nu heb ik persoonlijk net zo vaak de Tour de France geworden... als Lance Armstrong. En dat deed ik nog zonder doping ook, dus dat kun je nagaan. Toch een stukje sportbeleving. Volgens veel kennis kon de UCI niets anders dan deze beslissing nemen. Wat anders zouden ze volledig hun geloofwaardigheid verliezen. En uh, laten we zeggen, de bewijzen. En dat is natuurlijk allemaal wel uit bewijzen uit getuigenverklaringen. Die waren zo overweldigend dat... Uh, ja, dat uiteindelijk ook de UCI niks anders kon dan constateren dat USA gelijk heeft met de bevindingen van het onderzoek. En tot zover. De Today's Topics van vandaag. Zometeen nog Today's Tweets. Luke, tot zo. Dankjewel. I'm so lonely, so lonely, so lonely and real alone. There's no one just. Me I'm so lonely, zingt Kim Jong Il in de film Team America. Herkennen jullie dit heren? Een beetje. Maar... Een beetje. <laughs> Maarten Jongsema, René van de Vlucht in de studio, onderzoekers bij Plant Research International, een uh, instituut aan de Universiteit van Wageningen. En Noord-Korea-gangers. Uh, nou, dit is natuurlijk uit de film met Team America, World Police, met die poppen. Nou ja, lang verhaal in ieder geval. Het gaat erover uh, dat hij zich zo eenzaam voelt in de wereld. Daarom zingt hij dit. En Noord-Korea is natuurlijk het meest geïsoleerde land ter wereld. Daarom is het heel bijzonder dat er voor het eerst een officiële Nederlandse handelsdelegatie daar naartoe is geweest gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, over jullie ervaringen daar. Maar eerst even kort, um, ik vraag me af, is er iets veranderd? Bedoel, Maarten, jij bent er vaker geweest, zeven keer al zei je? Ja, in 2004 ja. en sinds 2008 elk jaar. Ja. Mm -hmm. En nu is natuurlijk Kim Jong-un aan de macht, um, sinds een tijdje. Is er wat veranderd daar? Merk je dat het land opener wordt? Nou, ik zie wel uh, echt... Uh, forse veranderingen. Elk, elk jaar zeg ik van, nou, bijvoorbeeld een jaar geleden uh, zei ik van, nou, er zijn stoplichten. Dus die uh, verkeersregelaars, die stonden plotseling aan de kant. Ja, ja. Dat vond ik een Vroeger uh, was het van die Noord-Koreaan met bordjes. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar. En ik ah, zag ja. plotseling taxis met het bordje taxi. En daarvoor was het gewoon een wrak wat je wat voorbij reed. En dat zou dan taxi zijn, werd me verteld. Ja. Maar er is, uh, is dus wel verkeer. Ja, ja. het is enorm aan toenemen. Dus dit jaar uh, zag ik ook enorm veel mobieltjes. Er zijn nu een miljoen mobieltjes op 20 miljoen uh, mensen. En uh, er is veel meer verkeer. Dus, uh, en ook een hoop zware vrachtwagens, uh, nieuwe. Uh, ja. Dus ze zijn met de infrastructuur bezig, zandauto's. En, uh, dus, uh, het klinkt bijna als een modern land, René. Nou, ja, daar lijkt het uh, in sommige gevallen heel erg op, inderdaad. Je ziet er, uh, uh, zeker in Pyongyang, uh, de allernieuwste Mercedes er rondrijden. Maar daar niet, staat, niet zoveel, denk ik, maar wel. Een niet haakkel. zoveel, maar die staan dan ook weer naast de houtvergassing-vrachtwagen. die wij al sinds de Tweede Wereldoorlog afgeschaft <laughs> ja, hebben. Ja, dus ja precies. <laughs> ja. De contrasten zijn echt heel erg groot. Ja. Maar in, uh, mensen op straat zijn, zeker in Pyongyang, heel modern gekleed. Ja. Uh, en wat dat betreft kan het eigenlijk gewoon voor een, uh, voor een, voor een bijna westerse land doorgaan. Ja. Even uh, iets grappigs, uh, opmerkelijks. Afgelopen weekend um, opmerkelijk bericht over Noord-Korea. Een kleinzoon van Kim Jong-il, ja. uh, Kim Hansol. Die gaf voor de allereerste keer een televisie interview en hij praat eigenlijk heel ja, open over zijn eigen leven en hij pleit voor hereniging van de twee Korea's. I also dream of uh, unification. Because it's really sad that uh, uh, I can't go to the other side uh, and um, see my friends over there. En yeah, ja, um it's a really sad story. Maarten, wie is dat, de deze man? Wie is hij precies? Uh, dit is de zoon van uh, Kim Jong-nam. Dat is uh, een van de, uh, de oudste of de tweede oudste zoon van uh, Kim Jong-il. Om het maar even ingewikkeld te maken. Maar Kim Jong-il was natuurlijk de vader van degene ja, die er nu zit. Ja, de en, vorige uh, leider. Ja. Ja. Het is, het is daar dus een neefje van, maar die woont al heel lang niet meer in, uh, in Noord-Korea. Nee, omdat zijn vader zich eigenlijk niet uh, interesseerde voor politiek... en zich ook uh, zeg maar wat opstandig uh, gedroeg. En uh, duidelijk andere uh, visies had op hoe, de hoe het land zich zou moeten ontwikkelen. Dus het ja. is heel interessant dat er... Of wat dat betreft oneenigheid is binnen de familie... omdat ze die familie in Noord-Korea zelf enorm creëren. Ja, maar ik begrijp dat deze neef... Uh, die komt nog steeds wel in Noord-Korea... en nu durft hij dus vanuit het buitenland zo openlijk te zijn. Dus dat, dat zegt ook wel iets over dat er iets aan het veranderen is, lijkt me. Ja, ik, het was voor mij ook een verrassend interview... dat ik pas onlangs uh, zag. En, uh, dus de, de, de, het naadje weet ik er niet van, maar... Uh, ik, ik denk zeker dat, dat, uh, dat, dat er wat dat betreft wel iets uh, aan het veranderen is. Ja, maar nou. er mag dus kritiek zijn, want hij heeft het over het kan ik vind, nou ja, ik vind dat, dat, dat er. Is, uh, ik denk dat je niet kan zeggen dat er kritiek mag zijn. Dat gaat te ver. Dat Kijk, gaat te ver. Nee, nee, Dat is. Kijk, uh, wordt, wordt, ik heb net in die delegatie meegemaakt. Dan zeg je van, nou, volgens mij zit het zo. Hè, dan hebben we via allerlei wegen over hoe het financieel bijvoorbeeld georganiseerd is. Mm -hmm. Maar dan merk je dat die uh, delegatieleider er op allerlei manieren omheen draait. En gewoon niet. Uh, niet straight wil zeggen. Nee. En, uh, dus er, dat moet verhuld blijven. En, uh, dat duidelijk. Je kan echt nog niet zeggen wat je wil. Nee. Zometeen nee. heel veel meer over jullie ervaringen daar en over of wij uh. misschien wel geld gaan verdienen aan het land. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun Lazy pulling daisies it do be past three a lion in the morning sun One day I'll get fat and sit in my chat line the party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 Will the people. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Wil je meepraten? Dat kan via Twitter. Hashtag BNN Today. Zometeen nog veel meer over Noord-Korea. En in Exit Holland gaan we naar Engeland. Want Pippa Middleton, je weet wel de zus van... die vindt het vervelend dat ze bekend is geworden als zus van. En die met die lekkere kont, dat schrijft ze allemaal in haar boek. Zometeen ins en outs. Ben je het niet meer eens, Erben? Nou ja, ja dat wisten, wist, wist, wist, toch van, ze toch van tevoren, of niet? Had ze maar niet zo'n jurk moeten aantrekken. Had ze maar niet zo'n jurk moeten aantrekken. En, Precies. Uh, ik vind het een boor compliment. Ze had ook, uh, als ze nou, nou herinnerde het om haar dikke reet... dan was dat iets <laughs> veel, veel, veel, veel erger dan waar ze, waar ze nu aan herinnerd wordt. Precies, ik moet niet zo zeuren. Ja, Inderdaad. Zo Wil je uh, meer weten van BNN, ga even naar onze Facebookpagina. facebook.com slash hier, want we praten over het sportnieuws van de dag. Ja, nou ja, de, de teleurgang voor zover ja. hij nog meer teleur kon gaan. Van het... Lens, je bent kwaad, hè? Ja, ik ben heel kwaad. Kwaad omdat hij was een grote held voor mij. Uh, maar het is nu ook echt definitief afgelopen. De UCI heeft vandaag besloten dat ze al zijn overwinningen gaan afnemen En hij wordt banned for life. Dus hij mag zijn leven lang mag hij zich niet meer laat, laat, laten zien in de duurrennen. Ja. Het is dus nu eindelijk echt afgelopen. Eindelijk, zeg je ook. Nou ja, er waren zoveel geruchten. en er kwam, ik weet nog heel goed dat we twee maanden geleden hadden we het er ook over. En toen hadden we nog voor het rapport en toen kwam eerst Lens Arndt naar buiten toe. Met een verhaal van er komt soms iets naar buiten toe, maar er is helemaal niks van waar. En toen dacht ik nog, ja, zie je wel. En toen had ik nog steeds sympathie voor Lens. En nu en na, na dit rapport is dat gewoon helemaal weg. En volgens mij is het bij iedereen weg. En nu is het afgelopen. Bij jij ook, Sebastian Timmerman? Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, nou, wel een beetje werk. Ik zat net nog eventjes na te denken en al die uitslagen die ik uh, moet gaan wisselen uit mijn eigen archief, zeg maar, dat ik bijhoud. Ja. En al die. Uh, al dat die we werk moeten gaan doen. dat jou als wielerverslaggever ja. nu te doen staat. Ja, weer precies. Maar goed, dat is natuurlijk een detail in dit, uh, dit verder. Uh, ja, trieste verhaal, hoe je het ook bekijkt. Maar goed, uh, de UCI heeft vandaag uh, het minste gedaan dat ze konden ja. doen. Ja. Want als ze dit niet hadden gedaan, dan uh, waren ze echt niet meer uh, geloofwaardig geweest. Nee, dat zijn ze dus... al, al amper, maar dan waren ze dat helemaal niet meer. Ik, nee, nee, ik nee, wil het vooral, in, vooral ja. met jullie hebben over, over hoe, dit is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar hoe zou het gaan met lens Wat gaan we nog van hem horen? Ja. Hoe, hoe zou ik erbij zitten nu thuis? Ja, in, denk, in Austin, dat Texas. Denk, ja, daar heb ik ze hebben de hele dag over na zitten denken. En dan denk ik van ik, kan, ik zou het niet weten, joh. Zou hij op, op zijn racefiets stappen. Voor mij, hij is wel een, een wielrenner. Dus ik denk, van, ik denk dat hij gewoon een stukje is gaan fietsen. Want hij, hij gaat er niet achter, ja. achter zijn computer zitten... en denken van, hey, ik ga eens even kijken of er nog iets over mij geschreven wordt. Want dan wordt hij heel erg kwaad. Hij kan niks. Hij zal denk ik helemaal, in, in, helemaal geïsoleerd. Alleen in die enorme range. Waarschijnlijk woont hij op een enorme range. Zal hij ja. zich wel ter, terugtrekken. Sebastian? Ja, ik zit even te kijken wanneer hij die voor het laatst getwitterd heeft. Dat is een retweet geweest. Op 17 oktober. Dus dat is inmiddels ja. ook wel even geleden. Uh, nou ja, hij zal niet op Twitter hebben gekeken, tenminste. Als hij is, doet hij dat niet. Nee. Ja, wat, wat zal hij aan het doen zijn? Inderdaad misschien, misschien een stukje fietsen, misschien eens nadenken en overleggen uh, met zijn advocaten uh, voor voor, over de tevolgenstrategie. Ja. Uh, uh, want maar ja, wat, gaat natuurlijk de vraag is, gebeuren. Ja, de grote vraag is: wat gaat hij doen nu? Gaat hij uh, ja. zielig onder een steen liggen? Of gaat hij op een of andere manier. Blijft een sportman die wil winnen, gaat hij terugslaan? Ik, ik denk dat hij eerst uh, gaat afwachten uh, wat Johan Prom gaat doen. Die heeft wat Jan Bruin gaat doen. Ja, dat is, de, ja, dat, dat, dat de, is nog steeds. Uh, de, de manager die heeft aangegeven, de manager van al die jaren bij US Postal en ook de laatste jaren nog weer bij Radio Shack, bij Astana. En die heeft aangegeven dat hij nog zou gaan getuigen bij USADA. Dus ja. ik denk dat Armstrong eerst gaat afwachten... wat Bruinil daar allemaal gaat verklaren. Want ja, die heeft natuurlijk, hoe zulke goede vrienden het ook zijn... uiteindelijk wel een eigen agenda. Ja. Um, en ik denk dat hij... Maar dat is puur gisteren natuurlijk. Maar dat hij zich daarna even gaat terugtrekken. En ik zie hem eerder... Terugslaan met een boek, dan dat hij bijvoorbeeld een hell interview gaat geven bij, uh, bij Oprah Winfrey maar, of zo nee, maar, maar, maar Sebastian, dat, dat, dat, dat, dat maakt er helemaal niks meer uit wat Johan Branil gaat zeggen. Dat, dat, die man is ook volledig ongeloofwaardig en daar komt toch niks meer uit. En dat, het kan nou toch ja, niet het, ik meer erg worden? Ik ben er worden. zelf ook wel benieuwd naar, want hij staat toch onder Eden. Dus ja. ja, ik ben wel benieuwd naar wat hij dan uiteindelijk gaat zeggen. Maar, en, uh... maar wat gaat Lens doen? Lens is natuurlijk een sporter. Die wil ja. gewoon. Die, die, die, zijn hele leven draait alleen maar om winnen. Wil die, gaat hij nou wraak nemen straks? Nou ja, het zou me niet verbazen als hij uh, met een boek komt waarin hij uh, nog wat, wat details prij prijs geeft die we misschien nog niet weten en ja. misschien nog wel mensen met zich mee gaat sleuren. Uh, ja, maar dat maakt toch uh, niemand uit? Want, want, want kijk, het gaat er allemaal om Lens Armstrong. Wie kan die dan meenemen? Een, een, een paar ja, onbekende ja, ja, wielrenners? Ja, ja, wie weet? Wie weet. Maar misschien toch op een of andere manier voor zichzelf er nog het gevoel aan willen overhouden dat hij uh, nog een klein beetje. Uh, gewonnen heeft als het ware. Ja. Maar ja, dit, dit is een strijd die kan hij natuurlijk nooit meer winnen. Maar gaat hij zich misschien ook niet gewoon helemaal stilhouden, omdat er zit ook een enorm financieel belang achter nog? Want ja, als, hij ja, gaat, als hij gaat slaan om zich heen, of hij gaat, zou hij ook misschien wel niet een keertje gaan bekennen? Ja, ja, kijk, de, wat jij zegt, de, de, hij heeft, de, er zit een financieel belang bij. Uh, vandaag is er weer een sponsor afgehaakt. Ja, ook uh, heeft al een ah. beetje zitten, berekend, zitten berekenen. Uh, wat hij nou in al zijn jaren in die Tour heeft gewonnen, dat komt ongeveer neer op 3 miljoen. Wat Armstrong alleen heeft, uh, zou hebben verdiend. Nou ja, uh, waarschijnlijk moet hij dat toch ook wel gaan terugbetalen. Ja, maar dat is En er hangt nog een juridisch uh, zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Want uh, hij heeft gewoon onder Ede ook verklaard dat hij nooit doping heeft gebruikt. Ja bij die verhoren, uh, waar die wel uh, destijds aan mee heeft uh, gewerkt. En wat kan dat dus, voor gevolgen hebben dan? Nou ja, als jij juridisch uh, verklaart dat jij geen hebt, of geen doping hebt gebruikt... ...en het blijkt later dat je dat wel hebt gedaan, is dat natuurlijk mijn heet. Dus ja, maar gaat hij dan gewoon ook nog de cel in? Uh, uh, nou ja, daar kan hij wel uh, voor worden vervolgd natuurlijk, voor mijn ja, heet, uiteindelijk. Dus niet voor, dus, niet, niet, dus niet voor doping, maar wel, wel voor lieve nou, liefde onder onder of, die, of die nou de cel in gaat, dat, dat vind ik een paar stappen te ver. Maar ik bedoel, dat zijn wel allemaal dingen... Die hangen, uh, hem nog wel, uh, die hangen hem nog wel boven het hoofd, ja. Marion Jones is natuurlijk uh, de hardloop, de ja. olympisch kampioen op de 100 meter... ...die ook eerst zei van ik heb geen gebruikt en, en daar volgens op terug moest komen. Die, die ging ook gewoon de cellen. Ja, dat klopt, nou, tegelijk, in. die ging gewoon de cellen. Dus ja, nou ja, dus, dat, dus dit, dit hele verhaal is, uh, is nog lang niet klaar, uh, niet voor, voor de UCI... Maar hm. vandaag, maar ook zeker nog niet, wat betreft Leon Amsterdam. Maar is het ergste niet gewoon dat hij, niet, want hij zal zich nu wel terug moeten trekken, dat hij gewoon niet meer een podium gaat, kan krijgen waarin hij al, al die mooie verhalen kan, kan, kan, ja. kan gaan vertellen? Nou ja, wat natuurlijk wel zo is, uh, maar dat is een beetje uh, psychologie van filmman van, van, van uit Bodegaard. Ja, maar dat is heel belangrijk. Dat, dat, dat, dat hoe langer het duurt, dat mensen hem toch op een gegeven moment wel weer een beetje zielig gaan vinden, denk ik. Ja. Dat, dat, dat gaat toch wel een beetje omslaan, denk ik. Dat, wel, dat na verloop van tijd, en, en zeker mocht die financieel worden uitgekleemd... en helemaal bij de grond zit en dergelijke... dat dan toch wel weer mensen zijn die achter hem gaan staan, die hem gaan steunen. Dat, ik denk dat dat wel, wel ooit nog een keer gaat gebeuren. Jij, Sebastian? Nou, wat zeg je? Nou, ga jij mooi oh, nee, nee, iets nee, vinden? Niet. Nee, nee, dat, nee. Er, ik, uh, nee. Niet, absoluut niet Nee, ik ook niet. Nee, en ik heb één vraagje aan, aan, aan Sebastian nog. Want er is nu niet alleen kritiek op, op, op Armstrong... maar er is ook heel veel kritiek op alle wielersjournalisten. Ja, we hebben... Uh, ja, we hebben wel, ja. Voel jij je ook aangesproken? Nou, aangesproken niet. Maar ja, ik heb wel voor mezelf uh, uh, teruggedacht... Kijk, ik deed in die voel tijd... Voel je je belazerd? De nou, ja, dat zeker. Uh, uh, maar ik deed de interviews in die tijd. Ja, ja uh, uh, het was al wel... Uh, bijvoorbeeld Armstrong heb ik nooit gesproken. Hè, en wij waren al blij als wij Dirk de Wolf voor de, voor de microfoon <laughs> kregen. De tweede ploegleider van, uh, van US Postal. Ja. Want zo makkelijk was het allemaal niet. Ja, ik voel me wel belazerd. En ja... Weet je, als je inderdaad soms wel eens dingen terugluistert... en het blijkt uiteindelijk een renner te zijn, los van Amsterdam... maar die, die positief is bevonden in die wedstrijd... dan denk je wel eens, ja, misschien had ik dit moeten zeggen... of misschien had ik dat moeten zeggen. Maar ja. op dat moment zelf is dat ook zo verschrikkelijk gevaarlijk... om wanneer iemand uh, uh, bezig is met een enorme prestatie... Ja. om te gaan roepen dat je dit niet vertrouwt... en dat hij ongetwijfeld aan de doping heeft gezeten. Ja. Ja. Dat Dat, ja... Dat, dat blijft gewoon ontzettend gevaarlijk. En dat, uh, Belazerd, dus... zo voel je je in ieder geval. Dat ja. zou ik ja, dat wel even concluderen. We gaan weer we we we we we schaatsen, Sebastian. Ja, ja <laughs> schaatsen. En het boek uh, Lens is nog niet dicht, want uh, nee. hij komt nog wel met wat. Nou, dat uh, gaan we de komende tijd nog wel even over hebben, vermoed ik zo. En dan was sportverslaggever Sebastian Timmerman. Dank, Erben. Blijf nog even zitten. Exit Holland. Het is behoorlijk raar om uh, voor je dertigste de hele wereld te veroveren... dankzij je zus, je zwager en je kont. Dat zegt dus Pippa Middleton in haar nieuwe boek Celebrate. De zus dus van uh, Catherine Middleton, die met uh, Prince William is getrouwd. En eind deze maand komt het boek uit in Engeland. Onze exit Hollander daar is. Michiel, Michiel, waar gaat het boek over? Dit boek, dat uh, getiteld is uh, Celebrate a Year of Festivities for Families and Friends. Uh, gaat eigenlijk over partyë en feesten, over recepten en lekker eten. En uh, het is een, uh, een boek waarin ze dus allerlei suggesties geeft hoe je het met vrienden en familie zo gezellig mogelijk kunt maken. Ja, wat even voor de duidelijkheid, uh, daar leeft zij van. Hè? Zij is partyplanner toch? Officieel? Ja, dat is de indruk van Engels. Ze leeft ervoor en ze leeft ervan. En uh, dit boek moet haar carrière in de partyplanning zeg maar, een flinke boost gaan geven. Maar van zij heeft genie... toch niet echt een, een carrièreboost nodig, lijkt me? Nou ja, wat dat betreft, nee. Hoewel ze wel dat boek zelf schrijft. Van, goh, ik moet toegeven dat het heel vreemd is om zoveel aandacht te krijgen. Terwijl je eigenlijk nog niet echt iets hebt bereikt. En daar ben ik mee bezig. Ik ben gewoon een meisje in de twintige jaren. Ik probeer gewoon mezelf te zijn in rare, uitzonderlijke omstandigheden. En ik probeer langzaam een carrière op te bouwen in, in event management. Erma ja. zit dieptezucht, dames. Ja, daar ik maar. vind het echt een waardeloos verhaal. Echt. Ze moet ze gewoon niet zeuren. Ze heeft een prachtige leven en dan loopt ze te klagen, Dat kan nee, ik ze al... helemaal niet tegen. Nou, ze lopen niet per se te klagen, ze zeggen gewoon, het is op... allemaal alle mooie feestjes toe, op... Het is heel erg, erg opmerkelijk. <laughs> ja, en dat ben ik met je eens, en dat vinden een hoop Engels, okay, want de algemene, reacties, de algemene reacties zijn hier een beetje van... Nou, uh, Pippa loopt toch nu wel... Zo ze is gewoon jaloers op Kate. Nou, het is meer dat ze denken, um, dat de bedrijf heeft een, of die familie heeft een bedrijf dat heet Party Pieces. En heel veel Engelsen zijn er nu al van overtuigd van, goh, uh, je loopt die uh, connectie met het koninklijk Huis toch wel heel erg, heel erg uit ja. de buiten. De ja. New York Daily bijvoorbeeld, die zei vandaag, de nieuwe Sarah Ferguson is opgestaan. Zelfpromote en geldelijk gewin uh, is uh, geen taboe meer. Nou, en met Sarah Ferguson is het ook niet zo prettig afgelopen, want die heeft voor geld door connecties verkocht, toch? Ja, ja is, goed, dat is een ander uh, verhaal, een aantal maanden ja. geleden, maar inderdaad. Maar zo wordt er nu ook een beetje tegenaan gekeken. Want heel veel Britten die gaan nu door bezuinigingen, die gaan door moeilijke tijden. En dan, hè, het is duidelijk dat Pippa Middleton niet een meisje is die naar de slums is geweest in Afrika of met gehandicapten aan het werk is gegaan. Het is een meisje wiens interesses duidelijk niet bij de minder bedeelden liggen. Maar feesten, lekker eten, mooie, dure kleren. Dat is een beetje het beeld dat men krijgt van ja. Pippa Middleton. En uh, het schijnt nu ook wel dat. Uh, het Koninklijk Huis hier echt not amused is. Dat ze ook tegen haar hebben gezegd... je kunt niet volgende maand, zoals ze van plan was... naar de Verenigde Staten, om dat boek te gaan promoten. Want uiteindelijk, Pippa, praat niet met jou... Uh, omdat je een schrijfster bent of een partyplanner. Maar uiteindelijk willen ze alleen maar met je praten... omdat je de zus bent van onze kroonprins. En om vanwege de kont. Laten we dat niet vergeten. Ja. Goed, dus Zeker Pippa Middleton weten. komt met een boek in uh, Engeland. Michiel Willems, onze man in Engeland, dank je wel. Yeah. Radio 1. Van half tien met Job VVD Jos van Rij treedt per direct terug als wethouder van Roermond... en als eerste Kamerlid. Dat heeft hij gezegd aan het begin van een spoedvergadering... van de gemeenteraad van Roermond. Van Rij wordt verdacht van corruptie en het schenden van zijn ambtseed. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld... aan partijgenoot Ricardo Offermans over de selectieprocedure... voor een nieuwe burgemeester voor Roermond. Offermans heeft zich vandaag teruggetrokken als burgemeesterskandidaat. De rechtbank in Amsterdam doet morgenmiddag een uitspraak... in de zaak over het derde deel van de biografie van Gerard Reven. De voormalige partner van Reven, Joop Schafthuizen... eist in een kort geding dat de boeken uit de schappen worden gehaald. Het boek De Late Jaren is sinds vorige week vrijdag verkrijgbaar. Schafthuizen probeert al langer de biografie van Gerard Reven tegen te houden. Volgens hem staan in het boek citaten... die een verkeerd beeld geven van het leven van Reven. De gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag, heeft om gezondheidsredenen zijn ontslag ingediend. Hij vindt dat hij na medische behandeling zijn werk niet volledig kan hervatten. Goedgedrag was van 2002 tot 2010 de laatste gouverneur op de Nederlandse Antillen. Na de opheffing van de Antille werd hij de eerste vertegenwoordiger van de koningin op Curaçao. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Kan je van het gebruik van een mobiele telefoon een tumor krijgen? In Italië weet ze het antwoord en zometeen weet jij het ook. En de Rabobank gaat u dus stoppen als hoofdsponsor van de Wielerploeg. Nou, dat wist je al. Maar misschien is de oplossing voor een nieuwe geldschieter dichtbij. Het zou zomaar heel erg mooi kunnen aflopen als heel veel mensen dit gaan doen. En wat dat is, dat hoor je zometeen van Joris Kreugel, die zijn geluksdubbeltje aan de initiatiefnemer geeft. We beginnen met een uh, rondje tweets over Jos van Rij, Willemijn. Oh, ik dacht, het gaat alleen maar over Lens vandaag. Nou, ook al veel, die heb ik even uitgelaten. Nou. Dat, doe ik al, dat doe ik al een week lang. Ik dacht, laat maar even zitten ook voor Erwin en zo. Maar ja. over <laughs> Jos van Rij. Joep van het Hek tweet dat hij het grappig vindt dat Van Rij in het Rampenfonds van Limburg zit. Dat vindt hij lollig. Koningin Beatrix tweet dat ze een mailtje van Twan Huis heeft gekregen met de mededeling dat Jos van Rij binnenkort in de college college-tour zit. Hashtag zucht. En Geert Heldens heeft een nieuwtje. Volgens hem stopt Rabobank met de sponsoring van Jos van Rij. Uh, verder is ook de Donorweek begonnen vandaag. Hashtag Donorweek is trending topic. Leontine Roos zegt dat het nu makkelijker is om donor te worden. Ga naar jaofne.nl als je dan toch geen donor wil worden. Registreer dat dan ook even meteen. Ilona de Boer heeft het voor de zekerheid even gecheckt. Maar ze is al 11 jaar geregistreerd donor. Leonie tweet dat ze zojuist donor is geworden. En dat vond ze toch wel even een apart momentje. En voor Wouter Duinisveld is het ook een bijzondere week. Hij tweet, tijdens deze week denk ik met veel dank aan de donor... die mij een nieuw leven gaf. En het is vandaag misschien wel de mooiste dag van het jaar. Namelijk Caps Lock Dag. En dus mocht je al <lacht> Twee is vandaag schreeuwen. Dat in grote letters. Wilde je Maas wil weten waarom, uh, wie dat verzonnen heeft. Snaterij wil weten waar de Kevslok-toets eigenlijk zit. Lindsay Baals, want die heeft nu de hele dag gefluisterd op Twitter en neemt het er nu deze avond nog maar eventjes van. Lex die is wel druk bezig geweest en heeft nu last van schoren vingers, zegt hij. En Roel de Wit heeft ook in hoofdletters getweet, maar deed dat stiekem met de shift toets en dat mogen we dan niet doorvertellen van hem. Dat is een hele serieuze dag op Twitter. Die snap ik niet, ja. geloof ik, die nou, laatste. Ja, tuur, je kunt ook hoofdletters maken met de shift. Oh, ja. Maar dat is dan vals spelen. Dat is geen, kap, geen nee. capsloof. Jij snapt hem, Willemijn. Ah, lachen. <laughs> goed. Tot morgen. Ben je donor Luc? Ja, tuurlijk. Erben? Jazeker. Nou oh, goed. Dan is het goed. Heren? Noord-Korea heren? Ja, ja, ja. Alle twee? Ja. Mooi. Ik ook natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Hoi, Williams.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 Heren, als ik zeg dat ik dit dus een heel leuk nummer vind van, ja, van Robbie Williams. <laughs> ja. Ja. ja, de nieuwste is het, de nieuwe single Robbie Williams Candy. Ja. Jongensreugel, die geeft natuurlijk weer vandaag een zilveren gelixdubbeltje weg. Gewoon weer licht aan de horizon, hè? Ja, dat klopt. Uh, uh, we zijn bezig met een mooi initiatief uh, om. Uh, Eigenlijk de voormalige ploeg om die uh, te steunen en uh, eigendom te maken van het hele Nederlandse volk. Daar ben jij verantwoordelijk voor, Rutger Teunissen? Want wat heb je gedaan? Ik was vrijdag gewoon aan het werk hier en opeens hoorde ik het nieuws dat de Rabobank ermee ophoudt. Toen heb ik mijn vaste wielervrienden heb ik ge met het treurige nieuws. Wat nu? Want ja, de Rabo is maar een bedrijf en is maar een sponsor. Maar toch, ja, de, de Rabo-ploeg is eigenlijk onze nationale ploeg. Toen is het idee geboren om dat ook letterlijk van heel Nederland te maken. En om iedereen de kans te geven om die ploeg uh, te steunen. En daarmee een klein beetje mede-eigenaar te worden. Um, en iedereen kan het doen. En het enige wat je nu dus hoeft te doen is dat je naar uh, wijkopendeploeg.nl gaat. En dat je daar dus uh, je, je steun betuigt dan doneer je een virtueel tientje. Dus oh, nog wij... geen echt tientje? Nee, nee, nee, we zijn er niet zo ver om uh, mensen een echt aandeel te geven. Maar het goede nieuws is dat wij inmiddels ook al in contact zijn met de ploeg... en dat die er heel uh, positief over zijn. Het zou zomaar heel erg mooi kunnen aflopen als heel veel mensen dit gaan doen. Maar en. hoeveel mensen hebben er al op gereageerd? 11.393 ploegbazen. En het leuke is dat ook heel veel mensen van de ploeg zelf hem hebben gesteund. Een van de eerste was Robert Geesink toch ook wel een van mijn, uh, mijn idolen. Ik heb nog niet uh, mijn virtuele tientje aan jullie gegeven. Uiteraard doe ik dat ook, want ik ja. hou ook van de wielersport. Dus even... Zullen we dat eens gaan doen? Ja, doe dat gelijk maar even. Dan ga ik even naar de site. Dan druk ik op koop de ploeg. Dan voeren we je naam in. Joris. Dan bevestig je je steun. Dat is toch fantastisch. Ja, dat is mooi. Ongelooflijk. Moet, ik vind het echt komen. geweldig. Nou, maar dan zie je dus het, het gevoel wat wij hadden, dat is er ook echt. Als sportfanaat moet je ja. daar toch... Eh, tenminste, dat heb ik zelf ook, daar word je toch ziek van. Ja, dat is, ja, dat is heel erg jammer. We hebben echt zo'n ontzettend mooie talentvolle lichting... waar heel veel van verwacht wordt. Ja, eindelijk maar, krijg je weer een beetje dat gevoel met Joop Soetermelk... en Gerry Kneteman en Jan Raas begin de, jaren tachtig hebben ja. Begezing en zo. Ja, afgelopen toer was het wat minder allemaal, maar goed... het moet er nog uitkomen. Precies, en ze zijn nog heel erg jong, dat vergeten heel veel mensen. Ze stonden Op heel jonge leeftijd stonden ze al heel hoog die jongens verdienen het gewoon om de steun van heel Nederland achter zich te krijgen. Hoeveel geld is er nodig? Uh, dat hangt er vanaf, wat je wilt bieden. Uh, kijk, ik heb we hier... We willen het, wel een mooie ploeg dan, hè? Ik heb hier het symbolische bedrag van 5 miljoen uh, heb ik, uh, heb ik neergezet. Wat we nodig is dat geld ook nodig? Ja, als we dit echt jaar op jaar door fans willen laten dragen, dan is er wel behoorlijk wat nodig. Maar ik kan me een constructie voorstellen waarin... Uh, we dat bijvoorbeeld als een hele mooie eenmalige actie of een actie voor een jaar doen. Ik vind het echt een geweldig initiatief en ik geef altijd op maandag mijn geluksdubbeltje weg. En ik hoop ook echt dat een heleboel mensen in ieder geval gaan steunen met een virtueel tientje. En dat het allemaal weer op wordt gepakt, want het zou toch wel heel ernstig zijn... Ondanks dat de sport natuurlijk ook wel lichtelijk verziekt is door die doping. Ja, natuurlijk, absoluut. Aan de andere kant heb ik soms ook wel het idee van: laat het gewoon lekker losje. Laat ja. ze lekker gebruiken, misschien gaan ze dan nog harder die bergen op. Ja, dat is dan hun verantwoordelijkheid. Ja, dat, is, dat is wel iets wat je veel hoort. En ik ben toevallig uh, een paar weken terug op vakantie geweest, uh, de, man van, de man van toe. En dan kom je toch even langs het, uh, het gedenkbeeld van Tommy Simpson, de Engelse wielrenner. Nee, Regens toch viel die dood van zijn fiets, hè? Precies. En dan, als je dat ziet, ja, dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Dus als je het gaat legaliseren, zul je nog steeds moeten controleren. En het binnen, binnen beperken moeten houden. Dus ja, ik, ik heb het antwoord ook niet. Dus ik kan er wel over meedenken als, uh, als enthousiaste link, maar ik heb het antwoord absoluut niet. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Voor de allereerste keer is er een Nederlandse handelsmissie naar Noord-Korea gegaan. Vorige week zaterdag vertrokken er vijf mensen uit het bedrijfsleven... en van de Universiteit Wageningen... naar ja, toch wel het, nog steeds het meest gesloten land ter wereld. Maarten Jongsma, onderzoeker in Wageningen, was er eentje van. Hij is zaterdag teruggekomen en nu zit hij in de studio... en uh, samen met de collega René van der Vlucht. Die, uh, jij was afgelopen zomer in Noord-Korea. Ja, ja. Uh, maar uh, ik vroeg net al eventjes, was ik benieuwd naar... Het is vast wat anders dan als je een tripje naar Frankrijk plant. Ja, op, op een heel aantal manieren eigenlijk. Want uh, het begint er al mee dat uh, je hebt er geen functionele banken hebt... dus je kan geen geld pinnen. Dus uh, voor mijn project moest ik bijvoorbeeld 15.000 euro... Uh, even van de bank halen in twee tranches. Want je mag maar 10.000 euro per keer. Hier In Nederland ook. Ja. En, uh, en uh, je moet een wekker meenemen, want uh, als je eenmaal arriveert... Uh, uh, al daar, dan uh, moet je je mobieltje inleveren. Uh, ondanks het feit dat er een miljoen mobieltjes uh, circuleren onder de Koreanen, willen ja, ze niet dat er niet... buitenlandse mobieltjes want dan kan je in principe contact maken over de grens. Ja. En dat is uh, wat ze. Heb je daar ontvangst dan? Uh, nou, nee. bij de grens, in de nee. buurt van de grens alleen natuurlijk. Ja. Maar anders heb je inderdaad ook niks aan je mobiel. Dat hoeven ze het toch ook niet af te pakken? Ja. Inderdaad, dat zou je zou <lacht> ja. denken. Van, ja. <lacht> Dom ik daar, zeg. Herman heeft het opgelost. Ja. <lacht> Goed, het vergt dus wat andere voorbereiding. En dan kom je daar, um, René, en dan stap je uit op het vliegveld. Wat zie je dan? Uh, een hele grote hal, een soort omgebouwde sporthal... met uh, hokjes waar uh, militairen heel streng zitten te kijken... met grote petten op en je paspoort controleren... en je heel indringend aankijken. En vervolgens loop je door en dan is er eigenlijk niks meer. Ja, er staat een apparaat waar je je koffer doorheen moet halen en zo. Maar... Is spannend? Ja, op een bepaalde manier wel. Het is toch denk ik van, uh, wat gaat hier gebeuren? En het heeft een hele slechte naam. Hè? Dus uh, uh, je denkt van, oh jee, waar kom ik terecht? Maar dat... Het achteraf heel Ja, tevallen. zoals jullie net al zeiden, uh, een half uurtje geleden... Het, het lijkt een hele moderne... want je in Pyongyang, ja, uh, het lijkt heel modern daar. Mensen zien er heel modern uit. Mobieltjes, nieuwste Mercedes'en. Maar dan zie je toch ook wel... waar zie je aan dat het dat toch niet is? Nou ja, je arriveert in het hotel en uh, het water... er is geen stromend water, Dus er, er, er is iets gebeurd. Uh, uh, uh, uh, dat was al in Pyongyang zelf. Uh, maar het grappige was, toen gingen we naar uh, de Oostkust... en daar heb je een soort resort... Nou, drie jaar geleden heb ik daar uh, uh, een, een badkijk vol met water moeten gebruiken om het te wassen. Um maar ik dacht, het zal nu wel over zijn. Maar het was nog steeds zo. Ze waren er helemaal op ingesteld. Ze hebben gewoon maar één uurtje water. En dat laten ze in badkuip lopen. En daar moet iedereen in, in dat hotel? Nee, je hebt wel eigen badkuip. Maar het is helemaal op ingericht. Om op die manier ermee om te gaan. Dat staat er gewoon al vast, die badkuip. Ja, er is een bad. in Jullie waren daar met een handelsmissie. De eerste dus, Nederlandse, op het gebied van land- en tuinbouw. Dan vragen wij ons natuurlijk meteen af, wat doen jullie daar? Wat valt er te halen voor ons, voor jullie? Nou, dan? Het, het is eigenlijk begonnen met, een, een in, in dit geval, ja, als we het dus hebben over deze missie... Uh, het verzoek vanuit Noord-Korea dat ze graag uh, een uh, missie zouden willen ontvangen. Omdat ze Nederland zien als het land uh, dat het meest vooraanstaand is... op het gebied van uh, tuinbouw. Dus dan hebben we het over bloemen en uh, groentes. Huh? En dat klopt ook. Hè, dat, uh, vanuit Wageningen kan ik dat uh, bevestigen. Dat ja. dat en dat zo en willen zij ja. daar graag bloemen en groentes? Uh, nou groenten is sowieso, um, um, want dat, dat is uh, als er nou dat, je hebt het, het zijn chronisch ondervoed in dat land. Ze, ja. Hebben, ja. ze zijn niet in staat om genoeg calorieën te, te produceren en daar is ook al het land uh, beslag voor gebruikt. Maar ze zijn, uh, daarbij vergeten ze dat het ook heel belangrijk is... om de micro, micronutriënten die in, groen, in groenten zitten... om die ook aan de bevolking voldoende te, ter beschikking te stellen. Ja. En er is dus een chronisch gebrek. En het World Food Programme, die probeert dat ja. te compenseren. En wat voor groenten hebben we het dan over? Boerkel? Uh, kool? Nou, die hebben ze ook. Kimchi is uh, hun kool. Hun, hun ja, kool, kool. Die ze, waar ze heel erg veel uh, heel erg dol op zijn. Ja. Maar de kassen waar wij, die ze nu helemaal nieuw hadden neergezet... die waren net geopend door Kim Jong-un. Dat is 20 hectare glas bijvoorbeeld. Dat was best indrukwekkend. Um, daar uh, stonden vooral tomaten en uh, komkommers. En het idee is dus... zij hebben eten nodig. Er zijn heel vaak missen oogsten. Dat horen we hier voortdurend. Er is heel veel honger. Um, wij kunnen gewoon geld verdienen daar. Komt het daarop neer, René? Voor een deel... Ik denk dat het gaat over uh, vredelingsbedrijfsleven... wat daar zaden wil verkopen, enzovoort, allemaal. Mm -hmm. Dat is eigenlijk toch wel dan de belangrijkste markt. En die, dat vervolgens moeten ze daar verder zelf hun groenten uh, verkopen. En eventueel, ja. Uh, landbouwmechanisatie, machines enzovoort allemaal, maar dat zal lastig worden. Maar zit er ook een gedeelte bij, voor jullie dan persoonlijk, van, uh, dat het bijna een soort, soort ma hoe noem je dat, ontwikkelingswerk is? Want je ja. doet ook iets goeds daar, ja. zou je het kunnen zien? Ja, voor ons is het uh, eigenlijk uh, ontwikkelingswerk, zeker als je daar bent. Het leuke is dat we in de samenwerking, waardoor de samenwerking ook goed verloopt en niet erg frustrerend is voor ons... Of minder frustrerend is. Ja. Uh, wij halen dus de Noord-Koreanen naar Wageningen toe. En het is een heel bijzonder dat we een programma hebben lopen... waar twee tot vier Noord-Koreanen uh, zes, zes maanden tot een jaar uh, uh, onderzoek doen. Ja. Ja. En, en binnenkort gaat er eentje daarvan gaat promoveren. En dat zal de eerste Noord-Koreaan zijn die in het Westen een promotie heeft. Ik las daarover en die, die is iets aan het ontwikkelen... zodat de aardappelen daar niet zo snel verrotten, geloof ik, hè? Ja. Ja, dus hij onderzoekt wat uh, de resistentiebasis is in wilde, in wilde aardappels. Uh, want wilde aardappels, uh, die, uh, die zijn daartegen beschermd. Ja. En de gewone cultuur aardappel, die, die gaat daar bijvoorbeeld in Korea. Als het in de zomer warm is, maar ook heel erg nat, dan schimmelt die volledig weg. En dan is half juli is het al op, is die, is, is die, is die plant verdwenen. Een... Terwijl, die, terwijl die eigenlijk nog twee maanden moet doorgroeien. ja. Dus hij probeert een niet beschimmelbare of niet schimmelende aardappel te doen? Hebben jullie daar al echt, echt resultaten gehad? Ja. Ja. Nou, ja, want het leuke is dat uh, er zijn ook een aantal rassen uh, die in Nederland zijn ontwikkeld. Uh, die ja? uh, dat hebben ingekruist. Dat is een enorm uh, uh, lang werk geweest van tientallen jaren. En het uh, resultaat daarvan is als je die aardappel daar nu aan, uh, aankweekt... Dat, uh, <kwijnt> uh, dat we inderdaad gezien dat die uh, uh, veel hogere opbrengsten hebben. En dus, dat gebeurt uh, nu al? Ja. En nu wat ik me afvraag, jullie zijn er geweest... en we kunnen daar geld verdienen, jullie doen allemaal nog wat goed. Terwijl natuurlijk, daar gaan we het nu niet over hebben... maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... hoe, hoe kan je zaken doen met een misdadig regime? Dat is natuurlijk de andere kant, maar um, daar kan je ook wat van vinden. Daar wil ik het nu niet over hebben. Maar hoe is het om daar zaken te doen? Want het is natuurlijk een, een communistisch land. Um, je onderhandelt niet met, met allerlei bedrijven, neem ik aan. Nee. nee nou, ja, we, hebben, we hebben daar uitgebreid over gehad afgelopen week... Hè. Uh, want wat er eigenlijk iedereen heel erg onduidelijk is, uh, het is een geplande economie. En ze hebben niet converteerbare uh, geld. Dat is de Koreaanse won. Uh -huh. uh, die ja. op, de, op de zwarte markt uh, 30 tot 60 keer uh, meer waard is dan wat ze officiële uh, geld hebben, uh, wat, wat die officieel waard zou zijn. En, uh, maar je en onderhandelt daar met overheidsfunctionarissen die uh, geen Engels spreken, neem ik aan. Ja. Maar hoe gaat dat? Hoe gaat zo'n gesprek? Wat, wat, wat, wat is er anders aan dan met die Fransen of met die Canadezen waar jullie anders mee praten? Nou, je komt niet heel erg uh, makkelijk tot een concreet uh, bijvoorbeeld een sommetje van. Uh, als we zeggen dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, we denken dat deze, deze zaden of dit materiaal. Met aardappel zit het een beetje een andere kwestie, want daar zit, uh, zitten we niet als commerciële partij. Maar als. Maar die bedrijven die willen ja. natuurlijk weten van. Uh, ja, uh, stel dat mijn komkommer uh, uh, 20% meer opbrengt. Hè, mm -hmm. uh, gaan jullie die, die zaadjes dan kopen? Hè? Over het algemeen is, is de relatie van zaadkosten tot uh, opbrengstkosten. In, in, een, in een gewoon land, zeg maar. met een normale economie, dat is 1% van de kosten is de kosten van het zaad. Hm? Ja. Maar in, maar in zo'n land als Korea kan je dat niet... Dus 20% meer opbrengt, nou, dan denk je, nou dat heb ik ervoor over. Hè? Mm -hmm. Ze zijn het bedrijf blij en, ze, kom, en is de, de, de producent blij. Maar in een land als Korea ligt dat heel anders. Um, uh, want daar zijn ze gewend dat de staatsboerderij die zaden produceert. En nu moeten ze plotseling op de buitenlandse markt gaan kopen. Met, met valuta waar ze misschien liever uh, uh, dat, dat leger van uh, onthouden. Ja. Niet, weet, hè? Ze maken hele andere keuzes. Hm? Is het, uh, even tot slot René, is het uh, voor ons een, een, een land waar wij nog heel veel plezier aan, uh, wij, wij, handelsmensen, wij, zakenmensen, jullie wetenschappers, waar we nog heel veel lol aan gaan beleven? ja, ja dat weet ik niet. Vanuit een beetje verkeerd woord in het Vanuit wetenschappelijk maar... oogpunt wel, want het is uh, wat dat betreft een heel erg um, onderontwikkeld land. Maar dat komt niet omdat de mensen daar dom zijn, maar omdat ze gewoon niet de, de toegang hebben tot uh, de kennis die wij hebben. En ja daar is nog heel veel te halen. En als je met de mensen zelf praat... dan staan ze daar ook heel erg voor open. Dus uh, wat dat betreft, het is altijd het leuke... het zijn net dezelfde mensen als jij en ik... met dezelfde zorgen en dezelfde beziertjes enzovoort allemaal. Maar ja, ze zitten in een systeem vast. Ja. En ze zijn absoluut leergierig. En als er zeg maar, een weg ingeslagen wordt... richting zoals ze dat in China gedaan hebben... waarbij dan meer openheid komt in een economie... Dan kan dat absoluut heel grote voordelen hebben voor hun en voor ons. Ja. Het voorbeeld is Zuid-Korea. Ja, ja, bijvoorbeeld. In ieder geval uh, zijn jullie er geweest en uh, zijn de contacten gelegd. Die zijn er. Ga je nog terug, Maarten? Ja, ik heb uh, het EU-project is verlengd voor ja nee? uh, drie jaar. Ja of Ja, <laughs> Dank je wel. Je met Read My Book. Radio 1. BNN Today. Een opmerkelijke uitspraak van het Hoge Rechtshof in Italië. Het Hof acht bewezen dat een tumor in het hoofd van een zakenman veroorzaakt is door het gebruik van zijn mobiele telefoon. Die man belde voor zijn werk zo'n zes uur per dag. Technologiedeskundige Krijn Schuurmans. Um, een bijzondere uitspraak dit. Zeker, want het is natuurlijk al uh, tien jaar lang eigenlijk sinds de mobiele telefoon in opmars is, wordt hier onderzoek naar gedaan, omdat het vaak ook wel vermoed wordt. En er zijn dus ook al vele onderzoeken die hebben aangetoond dat het, uh, dat het niet schadelijk zou zijn. Maar nu is dus een rechter die zelfs ook in hoger beroep heeft bevestigd ja. dat deze tumor inderdaad uh, van het bellen komt. Dus het is voor het eerst dat er zo'n uitspraak ligt? Uh, ja, ja, het is al wel vaker beweerd, maar niet zeg maar, juridisch. Dus dat nee. is nog geen jurisprudentie dat er nu, uh, dat het verband er is. Ja. Dat is natuurlijk nogal wat. Oké, okay, het is Italië, maar um, ik kan me zo voorstellen dat kan wel heel veel gevolgen hebben, zo'n uitspraak. Ja, overigens baseert deze Italiaanse rechter zich op Zweeds onderzoek, uh, uitgevoerd tussen 2005 en 2009. Dus dat is op zich gestevig, waarvan hij ook zegt dat daar zit geen luchtje aan, want veel onderzoeken zijn dan toch weer misschien gefinancierd door iemand uit de industrie. Een beetje vergelijkbaar met de tabaksindustrie. Mm -hmm. um, en inderdaad, als er nu meer van dit soort uitspraken komen... want dat is altijd even de vraag of dat nu, uh, <kugst> of dat nu uh, gevolg gaat krijgen... ja, dan, dan zijn er natuurlijk allerlei gevolgen denkbaar. Uh, scha scha schadeclaims, scha lijkt mij. Yeah. Ja, precies, schadeclaims. En dan misschien de volgende vraag, om die parallel met tabak weer te trekken... van hadden ze dat... Kunnen weten of hadden ze misschien zelf die fabrikanten dus hadden die zelf uh, meer onderzoek moeten doen om dit uh, te ontkrachten. Ja, ja. Uh, maar ja, het krijgt misschien ook wel gevolgen voor hoe we gaan bellen. Hè? Dat je dus nog meer met, uh, uh, met uh, oordopjes en zo en handsfree moet gaan bellen. Uh, Aan de andere op, kant, horen, bedoel, ja. mens, mensen mensen dan ook gewoon blijven roken. Precies, dus ik denk ook niet dat je meteen niet meer belt, maar ik denk dat het toch wel, um, ja, dat geldt ook voor alcohol, maar ja, met mate is dan wel belangrijk. En misschien krijg je dan ook wel inderdaad bellen met mate van, je kan best de telefoon even opnemen, maar als je weet dat je een lang gesprek moet gaan voeren, kan je beter uh, een oordopje gebruiken en het niet te lang tegen je hoofd aan duurt. Ja, Aan de andere kant wordt het bellen natuurlijk sowieso minder door, door WhatsApp vooral. Ja, kijk, de belfunctie is eigenlijk de minst populaire app op de smartphone hè, tegenwoordig. Dus, uh, en ik heb het nog even gecheckt bij wat, uh, bij wat jongere mensen in mijn omgeving. Maar die geven liever het spraakonderdeeltje op uit hun telefoon dan het dataonderdeel. Dus internet is echt nog veel belangrijker dan bellen. Dus wat dat betreft zijn er nog genoeg alternatieven inderdaad. Ja. Denk je dat, echt dat dit echt um, op korte termijn al effect gaat hebben? Uh, nee, ik denk dat er wel meer nodig is dan één, uh, één uitspraak. Dus het wordt nu inderdaad, het is wel nou ja, potentieel inderdaad explosief, maar ook nog een beetje curieus dat het zo gelopen is. Dus ik denk als er, als dit, als er meer rechters zijn die dit gaan beweren, of, of er meer onderzoeken die dit aantonen, ja dan mag je ook reactie verwachten van de industrie en dan krijg je dat werkgevers niet meer kunnen zeggen dat je hele dag op kantoor met je mobiel belt. Dan moet je weer vast gaan bellen en zo. Dus dan. Dan wordt het wel serieus, maar ik denk dat één uitspraak daar nog niet uh, voldoende voor is. Nee, en voor hetzelfde geld ligt er over drie weken een uitspraak die weer het tegendeel bewijst. Ja, precies. Dus, maar misschien is het wel aanleiding om dit te blijven doen en ook te zorgen dat het niet uit verdachte hoek komt. En uh, ja, je kan je ook wel goed, best goed voorstellen dat het misschien wel een schadelijk effect heeft. Dus het lijkt me wel de moeite om daar echt uh, een keer een goede uitspraak uit te krijgen. Ja, deze man belde dus vijf tot zes uur per dag, hè? dus daar... Uh... Ja, Zitten we niet stevig tegen zijn oor geduwd. Ja, dat is ook wel flink. Maar ik denk dat de beste mensen zijn die, uh, die echt veel bellen hoor op een dag. Maar ik denk dat ze tegenwoordig van dergelijke toch wel car en oortjes gebruiken. Ja. Er dus zit heel dus hard te knikken. Oor... Ja, nee, maar ik denk dat de meer ridderen... Nee, ik vind het echt zo'n onzin eigenlijk. Nou ja, ja. Ja, nee, maar, nee, het, het gaat meer om, die man zal zoveel stress gekregen hebben... van wat hij allemaal te horen heeft gekregen, die, die zes uur lang. Dat hij daar misschien iets, iets van gekregen heeft. Ja. Dat, dat, dat speelt natuurlijk wel al heel lang. Heb jij, heb jij wel eens uh, uh, iets gedaan? iets, iets, iets maar je hebt natuurlijk stand-by-modus die, die straling geeft. Je telefoon geeft straling, je computer geeft straling. Als je daar, daarop gaat letten, alles geeft stralingen. Ik heb wel eens van die stickers in mijn telefoon gehad. Die zouden dat allemaal dat, dat, dat we opheffen. Maar achteraf is het allemaal weer één grote... Je kan in zo'n kooi, ja. zo kooi gaan zitten, dat helpt ja. schijnt. Dat, tenminste, dat zeggen sommigen. Ja. Goed, nou, we gaan... Wat Erben nog wel zegt dat verband is, misschien leeft hem deze man inderdaad op andere vlakken wel heel ongezond. Dus het is, nou ja, dat ja. moet je dan eigenlijk ook allemaal weten? In ieder geval vandaag dus een uitspraak van het hogere rechtshof in Italië. De, die gaf die man gelijk. Ja, die tumor komt door de mobiele telefoon. Krijgscheurman, dank. BNM today. Willemijn Veenhoven. Ook vandaag is het laatste weerwoord voor de vrienden van Been Today. De Groningse burgemeester Peter Reewinkel is morgen in Duitsland. Grenzen tellen niet meer zo. Althans, landsgrenzen niet. Morgen ga ik naar Duitsland en hoef ik mijn paspoort niet te laten zien. Vanuit Groningen en het Duitse Oldenburg zal een grensoverschrijdende geneeskundeopleiding worden gestart. Het is de eerste in Europa. Geweldig. Even de Napel. Hallo lieve Willemijn. Ja, het was me weer wat. Twee tops, hij zegt. Dus Blom en Kuipers gaven voor de tv hun fouten ruiterlijk toe. Lens Armstrong had ook die kans, maar hij zei slechts: Ik heb betere dagen gekend. Lavhaard. En dan als laatste ontwerper Hans Ubbink. Lieve Willemijn. Zondag 28 oktober aanstaande mag ik veiling spelen bij de duurzame veiling van de Dutch Design Week in Eindhoven. Ik hoop je daar te treffen. Samen met nog duizenden andere luisteraars. Ik ben benieuwd. Wie weet, dankjewel Hans. Zometeen langs de lijn met Jack van Gelder. Wij uh, zijn er morgen weer. Ja, zeker moest of niet, dan was een voetbal, maar morgen ziek. Tot dan. Dit is Radio 1.